9 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Minister De Jager van Financiën noemt het tweede reddingspakket voor Griekenland een programma met risico's. Volgens hem is het erg belangrijk dat Griekenland het programma strikt volgt. De lening van 130 miljard euro, waar Brussel het vannacht over eens werd, is volgens de minister genoeg tot 2014. De jager is blij dat er een permanente vorm van toezicht komt. De miljardenlening aan de Grieken wordt op een speciale rekening gezet... die ieder moment kan worden geblokkeerd door de Europese toezichthouders. Diederik Samsom wordt door PvdA-kiezers en bestuurders... het vaakst genoemd als nieuwe fractievoorzitter. Uit onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat onder provinciale bestuurders... van de PvdA Samsom en Frans Timmermans favoriet zijn... als opvolger van Job Cohen. Maurice de Hond peilde de voorkeur van PvdA-kiezers. Samsom eindigt op de eerste plaats, gevolgd door Ronald Plasterk. De fractievoorzitter is overigens nog niet de nieuwe partijleider. In de peiling van de Hond wordt de Amsterdamse wethouder Asscher... het vaakst genoemd als nieuwe leider van de PvdA. Honderden mensen hebben in Honduras het mortuarium bestormd... waar de lichamen liggen van de slachtoffers van de grote gevangenisbrand van vorige week. Ze ze dat de lichamen van hun familieleden snel worden overgedragen... zodat ze kunnen worden begraven. De menigte, die vooral uit vrouwen bestond, drong het mortuarium binnen... en de politie zette traangas in om hen weer naar buiten te drijven. Bij de brand in Honduras kwamen ongeveer 360 gedetineerden om het leven. De staking van grondpersoneel op de luchthaven van Frankfurt is met twee dagen verlengd tot vrijdag. De gesprekken tussen de bonden en de leiding van de luchthaven hebben nog geen resultaat opgeleverd. De staking van het grondpersoneel voor meer loon begon vorige week. Gisteren moesten 230 binnenlandse vluchten vanwege de staking op Frankfurt worden geannuleerd. In Nieuw-Zeeland zijn de laatste vier slachtoffers begraven van de aardbeving van een jaar geleden in Christchurch. Het zijn vier mensen die omkwamen bij een brand in een gebouw van de Nieuw-Zeelandse televisie. De overblijfselen van de vier zijn in één kist gelegd omdat ze niet geïdentificeerd konden worden. Bij de begrafenis werd ook een monument onthuld voor alle 185 slachtoffers van de aardbeving. Het weer nog vanochtend bewolkt in de noordelijke helft van het land wat motregen. Vanmiddag droog en hier en daar zon. Vrij veel wind en het wordt ongeveer 8 graden. Ook morgen eerst bewolkt met regen, later opklaringen en het wordt dan 9 tot 10 graden. ANWB Verkeersinformatie. De ochtendspits was niet al te druk. Nu nog 53 kilometer file. De meeste vertraging was bij Amsterdam en Rotterdam. Wat nu nog opvalt. Een nieuwe aanrijding op de A7. Groningen richting Heerenveen. Daar staat tussen knopend Julianaplein en Hoogkerk 3 kilometer. En op de A7 hoorn richting Zaandam. De supermarkt Noord en Afwedweide wormer maar 4 kilometer. Ook dat is een aanrijding. Daar waren meerdere auto's bij betrokken. De reishoek is dicht. Op de A13 Rotterdam richting Den Haag begint een beetje op te lossen de file. Bij Delft nog 6 kilometer. Ook een aanrijding net op de A15 Europort Rotterdam. Tussen Spijkenisse en Knopen Benelux 4 kilometer. en zijn daar twee rijstroken dicht. Wapenindustrie, kolencentrales, kinderarbeid. Weet u wat uw bank doet met uw spaargeld? Bij de ASN-bank weet u dat wel. Met ASN Ideaal gaat uw spaargeld alleen naar zaken die goed zijn voor mens, natuur en klimaat. En u ontvangt een eerlijke rente van 2,7 zonder beperkende voorwaarden. Kijk op asnbank.nl. ASN Bank, voor de wereld van morgen. Op 2, 3 en 4 maart organiseert de KNSB de Ascent ISU World Cup. In 10,5 strijden de beste schaatsers van de wereld om prestigieuze titels. Support jouw schaatshelden naar de winst. Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf €22,50. Ga naar schaatsen.nl of een van de primera winkels. Maak het mee. Het NOS Radio in Journaal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is vier minuten over negen. Griekenland is voorlopig gered, maar minister De Jager van Financiën... houdt nog wel wat slagen om de arm. We gaan eens kijken of beleggers dat ook doen vanochtend. We kijken zo dadelijk naar de beurzen. Eerst het laatste nieuws uit Brussel. Want dat tweede steunpakket aan Griekenland van 130 miljard euro... dat komt er. Werd al sinds vorige zomer over onderhandeld... maar vanochtend vroeg lag er dan eindelijk een akkoord. was opnieuw een marathonzitting... Verzuchtte de Finse commissaris van Economische Zaken, Olli Reen. In de past... Uh two years and uh, again uh, this night uh, I've learned that the uh, marathon is uh, indeed uh, a Greek word. <laughs> ja, marathon is onderzoek inderdaad een Grieks woord zal dus rein. Een vermoeide Jean-Claude Juncker, chef van de Eurolanden, maakte het akkoord bekend. After a meeting of at least I think 13 or 14 hours, we have reached uh, a far-reaching agreement on Greece's new program. And, uh, private sector involvement. Ja, ze klinken allemaal wat vermoeid. Hè? Na 13 of 14 uur onderhandelen ligt er een vergaande overeenkomst... over het nieuwe reddingspakket voor Griekenland, al dus Jonker. En makkelijk ging het allemaal niet. Volgens correspondent Chris Ostendorf was er grote druk... om het steunbedrag van die 130 miljard euro toch nog te verhogen... tot 132 of zelfs 136 miljard. Maar Nederland en Duitsland en nog een aantal strenge landen... hebben zich toch uh, opgesteld op de lijn. Nee, er komt echt geen euro bij, dus het blijft bij die beloofde 130 miljard. Althans, uh, dat is de officiële lijn. Als je heel goed naar de kleine lettertjes kijkt... dan zie je dat bijvoorbeeld ook de nationale banken geld op tafel moeten gaan leggen. Nou, dat is ook belastinggeld. Dus via achterdeurtjes wordt er toch weer uh, meer geld op tafel gelegd... dan van de zomer oorspronkelijk de bedoeling was... En dat komt allemaal omdat het vrij slecht gaat in Griekenland... en er steeds meer geld nodig is om het land overeind te houden. En het wordt allemaal met kleine beetjes zo bij elkaar geschaapt... en dat is vannacht ook weer gelukt. Om te controleren of de Grieken zich wel aan de afspraken houden... zullen ze nog strenger in de gaten worden gehouden. En nu werd er keer in de drie maanden door de Trojka, de Centrale Bank... de Europese Commissie en het Internationaal Monetair Fonds... een rapportcijfer opgemaakt. Dat gaat nu vaker gebeuren, zo vaak dat we echt gewoon de vinger... aan de pols kunnen houden en niet helemaal permanent... omdat Griekenland natuurlijk nog steeds een zelfstandig land is en dat ook wil kunnen blijven volhouden naar de buitenwereld toe. Dus een beetje in het midden. Redelijk uh, streng vindt minister De Jager... in ieder geval streng genoeg om nu in te stemmen met dat uh, met het reddingspakket. Ja, dat is bevestigd. De trojka gaat een vorm van permanent en versterkt... Toezicht realiseren in Athene. Het blijft natuurlijk altijd een apart land. Dus je kunt het niet onder curatele zetten zoals een bedrijf. Maar het gaat onder een heel strenge vorm van toezicht uh, vallen. Maar daarmee zijn niet alle zorgen weg, want de Griekse politiek is bepaald niet stabiel. Binnen een paar maanden komen er nieuwe verkiezingen. De premier van Griekenland, Papadimos, denkt dat ook een nieuwe regering zich aan de afspraken zal houden. I'm convinced dat de uh, government uh, after the election. Will also be uh, committed uh, to implement the program uh, fully and in a timely fashion, because uh, this is in the interest of the Greek people. Nou, minister De Jager van Financiën heeft in ieder geval een aantal zekerheden geëist van de Grieken. Allereerst dat de twee grote partijen, de tegenpolen zou je kunnen zeggen... de meer centrumrechtse partij en de socialistische partij... dat die beide moeten tekenen voor het programma, ook na de verkiezingen. En ten tweede hebben we dus een mechanisme gemaakt... door geld op een aparte rekening te storten, om extra toezicht te hebben... om dan te kunnen zeggen, van als je je niet houdt aan de afspraken... dan geven we gewoon het volgende geld niet meer. Om op die manier ook zoveel als mogelijk de volgende regering ook te committeren aan de uitkomst. Makkelijk is het niet, maar we hebben alles eraan gedaan... wat je dan kan doen. En dus wordt Griekenland nog maar weer eens de duimschroeven aangezet. En eh, er is heel erg grote druk uitgevoerd op de private sector. De banken en privé -investeerders, private investeerders. Maar eens kijken hoe de financiële markten reageren... op de gemaakte afspraken. Financieel redacteur André Meijnenma, hoe zijn de beurzen geopend? Nou ja, Dat, dat, dat leek een beetje vlak te gaan. Met hele kleine plusjes en minnetjes links en rechts in Europa. Maar na een kwartiertje, tien minuutjes handelden. Op dit moment zie je toch dat de koersen wat teruglopen. Misschien dat dat positieve opening nog een beetje te maken had... met het na van de positieve beurskoersen van gisteren. Maar de beleggers die overwegen nu een klein toch een beetje in het, in het min te duiken. Ajax verliest 0,3 op 331 punten. En nog minder zie ik in Parijs, in Frankfurt en in Londen op dit moment. Ja, de beleggers hebben nu eigenlijk wat ze eigenlijk al wisten... dat ze zouden gaan krijgen. Um, de voorbije dagen waren de koers natuurlijk al opgelopen... in aanloop na zo'n uh, akkoord. Nu is het akkoord er en nu... Uh, denken, de beleggers blijkbaar, Nou ja, dat, dat is het dan. En hier moeten we dus dus uh, voorlopig mee doen. Ja, ja en, en de mensen, de jager klikt natuurlijk ook wat behoedzaam. Hè? Er zijn ook nog een aantal losse eindjes, want de bijdrage van het IMF is nog onduidelijk. De nationale parlementen moeten instemmen. En heel belangrijk, de banken moeten het nog eens worden met de Grieken over nog meer afschrijving op hun Griekse obligaties. Ja. Kan dat nog voor een kink in de kabel zorgen, denk je? Nou, ik denk het niet echt. Uh, want bijvoorbeeld, om uh, met die banken te beginnen, de IMF zal wel bijlopen. Bij en de parlementen die zullen wel instemmen, want... Ik bedoel, het is niet meer geworden dan die 130 miljard die was afgesproken. Uh, en dat twijfel die kan altijd ook blijven bestaan of uh, de komende maanden de Grieken echt erin slagen om die hervorming en die bezuiniging ook door te voeren. Die banken daarentegen, dat, dat gaat ook geen problemen opleveren. Natuurlijk wordt er veel getrokken, want de ene bank verliest veel, de andere bank verliest bijna niks. Uh, de discussie is natuurlijk al maandenlang gaande, ook binnen die bankenkringen. Eerst zouden ze niks willen bijdragen, toen moesten ze bijdragen, ging het over 20 procent. Toen moesten ze de helft gaan bijdragen, 50 procent van de schuld gaan dragen. Nu is het opgeschroefd naar 70 en nu zelfs naar 75. En over die laatste 5% moet er dus met elkaar gediscussieerd worden. Dus die paar miljard van 70 naar 75, die kan er ook nog wel bij. En die banken nemen dus nu zo'n 107 miljard euro voor hun rekening van die Griekse staatsschuld. Daarmee zorgen ze ervoor dat in 2020, dus over acht jaar pas, de Griekse staatsschuld terugzakt. Van het onhoudbare 170 op dit moment... naar die 120 die men als doelstelling heeft gekozen. In acht jaar tijd, van 170 naar 120. Ja, en dat is altijd nog twee keer zoveel als eigenlijk van Europa mag. Dus zelfs over acht jaar met dit soort bedragen... Eh, zijn de Grieken nog eh, lang niet. kost de banken veel geld. Eh, het is natuurlijk een hoofdpijndossier, Maar ik denk dat de banken eigenlijk wel blij zullen zijn... dat ze van dit dossier nu eindelijk een keer af zijn. Goed. André, maar dan hoor ik je toch nog zeggen... er ja, is toch nog wel wat twijfel. De grote twijfel of ze er met Griekenland uit zouden is natuurlijk nu toch weg. Helpt ja. dat de markt er niet verder? Nou ja, de, inderdaad. Die Griekenland zorgt natuurlijk voor een hoop onzekerheid. Een soort zwaard van Damocles. Dat, is, dat probleem is nu geparkeerd, om het zo te zeggen. Opgelost. Kost wel heel veel geld, maar dan heb je ook wat met elkaar. Uh, en nu kunnen ze dus de aandacht gaan geven aan een andere zorgenkind... want we hebben altijd nog in Europa te maken met een recessie in het zuiden. Vooral zwaar. In het noorden zie je ook al tekenen. Bij ons, bij de Duitse buren, hebben we ook een slecht vierde kwartaal achter de rug. En iedereen zit nou te kijken, te wachten. Wat, zien, wat zijn de ontwikkelingen? Welke signalen zien wij? Welke groene scheutjes zien wij of zien wij juist niet? de komende weken en maanden ontstaan in Europa wanneer het gaat over productie, over industrie, over handel, over import, export. Kortom, hoe gaat het met uh, de economie in Europa? Als iedereen doet uh, wat hij belooft, hebben we rust gekocht met de Grieken, maar we hebben onze handen eigenlijk momenteel wel vol aan die andere zorgen, de Europese economie. Zorgen zijn er genoeg, want de grondstofprijzen lopen op, de olie loopt op. Op dit moment ook weer 105 uh, dollar voor een vat olie. Dus daar heeft men eigenlijk ook wel uh, alle, alle energie en alle aandacht voor nodig als belegger om te kijken waar ga je nu investeren, waar ga je Geld parkeren de komende tijd. Mm. André, we hadden het vanochtend eerder over TNT ook uh, iets anders hebben. Net met de cijfers heb jij net uh, voorgelezen en uh, geanalyseerd. Wat doet dat nu op het ogenblik op de beurs gisteren? Schoot dat omhoog? Ja, ja, dan zie je vaak een klein stapje terug, maar niet veel hoor. De cijfers zijn natuurlijk niet vrij. Verlies, rode cijfers. Op dit moment een verliesje van 1,3% voor het aandeel TNT Express. Maar nog altijd zeg maar, ruim boven de 10 euro. Meer dan een verdubbeling van, ten opzichte van de koers van afgelopen vrijdag. Dus de beleggers houden vol, geloven erin. Er gaat iets moois gebeuren met TNT. Financieel redacteur André Meijnema, dank je wel. Het is twaalf minuten over negen. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Er is hoop voor suikerziektepatiënten. Mogelijk kunnen zij namelijk genezen. Hoogleraar Bart Roep heeft ontdekt dat patiënten met diabetes type 1... nog altijd cellen hebben die insuline kunnen aanmaken. Tot nu toe werd altijd gedacht dat die cellen helemaal weg zouden zijn... Bij deze patiënt. Roep heeft de resultaten van zijn onderzoek gepubliceerd in Nature Medicine... en ook in Journal of Experimental Medicine. Meneer Roep, goedemorgen. goedemorgen. Waarom is het zo belangrijk voor genezing dat diabetes patiënten nog cellen hebben die insuline kunnen maken? Nou, tot nu toe werd gedacht dat mensen eigenlijk bij de diagnose bijna al hun insuline producerende cellen zouden hebben vernietigd door een vergissing van de afweerreactie. En ja, zonder, zonder deze cellen wordt er geen insuline gemaakt. Uh, en nu blijkt dus dat heel veel mensen ook jaren na de diagnose nog steeds deze cellen behouden, hoewel ze dan geen insuline meer maken. Dus uh -huh. dat biedt dus de, de mogelijkheid om deze cellen weer te activeren en weer tot insulineproductie te brengen. Want die mogelijkheid bestaat om dat soort cellen die dan niet actief zijn, eigenlijk slapende cellen zijn, eh, om zo maar te zeggen, weer actief worden? Exact, ja. En dat is inderdaad uh, enorm verrassend. Er en waren alles wat, wat eerdere berichten geweest... na stamceltherapie in Brazilië, een vrij controversiële uh, trial... dat ineens mensen die insulineafhankelijk waren... weer insuline-onafhankelijk werden. Mensen begrepen niet waarom. Maar met het nieuwe inzicht begrijpen we dat veel beter. Het blijkt gewoon dat we nog wel degelijk... Uh, cellen hebben die insuline maken... maar die verschuilen zich voor die ontspoorde afweer. Dus de taak wordt dan om die ontspoorde afweer uh, te corrigeren. Ja. En dan kunnen wij uh, die nieuwe cellen tot, uh, tot insulineproductie uh, gaan aanbrengen. Ja, want dan zegt u het meneer Roep, uh, ontspoorde afweer, die, die insulinemakende cellen, die worden toch aangevallen door afweercellen? Ja, precies. Dus de, de, normaal gesproken worden we natuurlijk verdedigd tegen alles wat vreemd is door onze afweer. Maar in zeldzame gevallen uh, uh, ontstaat er ineens een reactie tegen ons eigen weefsel. En bij, In geval van type 1 diabetes is dat dan de beta-cel. En die wordt vernietigd door het afweersysteem. Ja, maar dat, die moet je dus in, ook in de greep krijgen, die afweercellen. Ja, dat is dus eigenlijk mijn, uh, mijn hoofdberoep om, om een, een therapie te ontwikkelen. Daar zijn we al heel ver mee gevorderd. Om, om juist die ontspoorde afweercel te kunnen remmen. Want wat we op dit moment al kunnen, is het afweersysteem platleggen. Met afweeronderdrukkende middelen. En dan rem je ook, stop je ook de ziekte. Maar dat is uiteraard geen oplossing, want je hebt je afweer veel te hard nodig. Dus nu kunnen we ons heel goed richten op juist die cellen die we ook jaren na diagnose nog in de aanvleesklier kunnen vinden. Hm. Nou hebben wij dit nieuws vanochtend al even gemeld... en daar kwamen gelijk reacties op via Twitter van diabetespatiënten... en die willen weten wanneer ze beter worden. Ja, dat uh, begrijp ik ook volkomen. En dat is natuurlijk het moeilijkste om antwoord op te geven. Uh, wat wij nu eigenlijk feitelijk zeggen is dat uh, er uh, licht aan het einde van de tunnel is. Een ongeneeslijke ziekte heeft iedereen gehoord. Hm. En nu blijkt dus dat er uh, nieuwe kansen geboden worden om daar wat aan te doen. Maar hoe lang zou die tunnel kunnen zijn? Uh, die kan jaren zijn uh, en wij gaan zelf proberen nog voor uh, dit jaar, einde van dit jaar, een nieuwe celtherapie op veiligheid te testen. Maar als dat niet veilig genoeg blijkt, dan worden we weer jaren teruggeworpen. Dus dat zijn typisch van die moeilijke discussies. Maar uh, het, het is al, er zijn al mensen met type 1 diabetes uh, genezen, Zij het met veel te zware therapieën. Dus dat het kan weten we. Maar of het veilig kan, dat kan alleen de toekomst. Ja. Want dan brengt u veel schade aan aan andere cellen in, Precies, in het lichaam. Precies, exact. Dat wordt bijvoorbeeld met chemokuren gedaan en bij Nou, u, u begrijpt dat dat uh, uh, bijwerkingen uh, uh, zal en kan opleveren. En dat vinden wij natuurlijk uh, niet aanvaardbaar. Dus we moeten iets in te vinden wat subtieler is en zich speciaal richt op die ontsporing. Niet op het hele afweersysteem. Ja. En u, dat is onze hoofdtaak nu. U gaat in de goede richting. Heeft u voldoende ondersteuning en met name geld om die tunnel door te komen? Nou, diabetes ons heeft ons altijd zeer uh, royaal gesteund hierin. Maar deze nieuwe generatie studies zijn natuurlijk uiterst kostbaar celtherapie. wordt ook wel regenerative medicine genoemd. Dus uh, ja, de, de, wij moeten natuurlijk weer uh, gaan, gaan inzamelen. Maar, maar uh, het, het, het gaat de goede kant op. En tot nu toe uh, hebben we eigenlijk uh, geen tegenslagen gezien op dit pad. Bartroep van het Leids Universitair Medisch Centrum. Hartelijk dank voor uw toelichting en succes met uw werk. Dank u wel, graag gedaan. Goedemorgen. Ja, we zijn benieuwd hoe de gezichten staan bij de fractieleden van de P van de A vanochtend. Vragen we zo aan Marcel Bril vanuit de Haagse wandelgang. Eerst maar eens even naar Jolanda van der Velde Hoe is het op de weg, Jolanda? Nog maar elf files, Lara, dus dat valt reuze mee. Ik noem maar twee op de A7-hoorn hoor, eh, richting Zaandam... bij de afwitweidewormer, 4 kilometer. Dat is een aanrijding, de linkerrijstrook is dicht. En ook een aanrijding op de a 15 Europort Rotterdam. Bij knopen Benelux, 5 kilometer. En daar zijn twee rijstroken dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. De wereld zal na vanavond stilstaan voor de vele As the World Turns fans. Dr. Bob. Lily, Holden, Carly, Lucinda. Dat weet jij, hè? <laughs> nee, nou, eigenlijk niet. Maar goed, ze zijn er <laughs> vijf, vijf, vijf over vijf sorry, voor het laatste zien in Nederland dan. Als The World Turns begon, uh, die begon op 2 april 1956 in de Verenigde Staten. En sinds 1990 is de serie te zien, de soapserie, bij RTL 4. Margriet van der Linden, hoofdredacteur van Opzij, is een van de vele fans. Of is voor Van der Linden Volger een betere omschrijving? Die weer omstuit. En volger, uh, absoluut. Ja, laatste jaren zeker. Legt u eens bij, uit, bij, die de weerom omstuit. Bij ons huis wordt uh, fanatiek naar as the world turns uh, gekeken. En in die zin uh, kijk ik dus mee. Ik ben ook heel trouw, uh, want mijn partner reist veel, om door te geven wat de karakters allemaal uh, meenemen. Dus dat zijn sms'en, uh, of wat ze meemaken, dus dat zijn sms'en in de trance van... Uh, uh, Jack heeft uh, weer ruzie met Carly, of Holden is weer eens uh, gegijzeld, of... Uh, nou ja, wat al die types meemaken, dat uh, geef ik graag aan de door. En dat stelt zich geloof ik wel op prijs, want het is erg belangrijk wat er allemaal in elk deel gebeurt. Dus, na vandaag, mevrouw van der Linden, ah. een, een groot zwart gat, begrijp ik? Ja, en ik denk niet alleen in huis, maar ook voor vele opzijlezeressen. Want uh, het is niet echt afhankelijk van de uitslagen van de CITO-toets... wie uh, er allemaal naar As the World Turns kijken. Ik heb begrepen dat uh, Connie Palmen, die ook wel regelmatig opzij uh, opduikt... en uh, geloof ik ook wel leeft, uh, een groot fan is. Jeeltje van Nieuwenhoofd heb ik al eens gehoord. Uh, nou ja, uh, en, en hier in huis dus. Dus het is na... Uh, ...jaren 90 geloof ik dat het in Nederland te zien was. Ja. Toch wel een belabberde dag. Niet alleen in ookdeel, maar ook in Amsterdam. Ja, maar wat is het nou aan die serie? Wat, wat maakt het zo aantrekkelijk om te volgen? Het, het, het is iets wat je toch wel uit de waan van de dag uh, haalt. Um, niet omdat er nou uitzonderlijk goed in wordt geacteerd... ...hoewel ik mij heb laten aanpraten dat van alle soapseries... ...in As the World Turns toch nog wel het beste wordt geacteerd... Maar uh, misschien heeft het er ook wel mee te maken dat, los van je eigen source, de app nog een plekje op aarde is. Uh, <laughs> los van Gaza Stad, waar mensen het nog belabberder hebben. Ja. Dus uh, wat dat betreft kijkt het lekker weg waarschijnlijk. Uh, uh, wie is uw favoriete personage? Ik hoorde Carly al even langskomen. Ja, ik denk toch wel dat Carly mijn uh, favoriet is. Uh, waarschijnlijk ook omdat het uh, uh, niet altijd een heel, nou zijn ze allemaal niet zo braaf, want ze maken veel mee. Um, maar uh, Carly, daar zit toch wel ook nog een, een, een rauw uh, aan. Dus uh, ze doet ook wel eens dingen die echt niet mogen. Die laatste aflevering heeft u natuurlijk al lang gedownload. Dus het is helemaal niet meer spannend. Nee, nee, ik, nee? Niet. nee ik niet. Schrijf, bij mij kan nog alle kanten of, of er valt een, een grote bom op ook deel. Of ze stappen allemaal... Uh, of nou ja, eigenlijk het ergste wat in die zo kan gebeuren... dat ze uiteindelijk in die laatste aflevering allemaal gelukkig worden... Dat zou ook nog kunnen. Ja, en, en morgen? Uh, is er iets vergelijksbaars om, om in te ontsnappen? Om even uh, lekker weg te zijn? Ja, ik, ik denk toch dat je dan in de verdovende middelen moet... Uh, <laughs> nou, <laughs> dat je daarna moet grijpen. Of dat je heel vaak uh, moet gaan volgen wat er met uh, professor Dokter Tulliken gebeurt. Ik ja. denk zoiets. Margit van der Linden kan nog één keer kijken naar As The World Turns. Vijf over vijf zit, zij klaar. Goed, we gaan naar de PvdA. Het vertrek van Job Cohen als partijleider van de PvdA. Hij is een hard gelach, niet alleen voor hemzelf, maar voor de hele partij. Dat zei vice-fractievoorzitter Jeroen Dijsselbloem gisteren in een reactie. Volgens Dijsselbloem heeft de fractie haar uiterste best gedaan om Cohen te steunen. Maar heeft Cohen zelf geconcludeerd dat hij onvoldoende is doorgebroken. Meneer Dijsselbloem, um, hoe is dit... Uh... Gevallen in de fractie? Dat weet ik nog niet. Ik heb, de fractie is nog niet bij elkaar geweest. We komen morgenochtend bij elkaar. Um, maar het is een hard gelag. Um, voor Job zelf, natuurlijk in de eerste plaats. Voor de partij, maar ook voor de fractie. Waar ligt het aan? Nou ja, ik kan alleen maar herhalen wat Job Cohen er zelf over gezegd heeft. Dat hij in de Haagse werkelijkheid, tussen aanhalingstekens, zelf niet meer voldoende effectief kon zijn. En dat betekent gewoon niet meer voldoende dat de Partij van de Arbeid geluid voor het voetlicht kon brengen, daar effectief in kon zijn. Is die voldoende, is Cohen voldoende gesteund door de fractie, denk ik? Ja, ik denk dat na eer en geweten dat kan zeggen, de fractie heeft net als Job gewoon keihard gewerkt de afgelopen anderhalf jaar om um, um, dat oppositiegeluid uh, te formuleren en naar voren te brengen. Um, Desniet te min, heeft Job voor zichzelf de conclusie getrokken dat hij niet langer effectief kan zijn als fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid. En, en waar zit, u zei dat net ook al, maar waar zit dat dan in dat onvoldoende effectief zijn? Is dat, uh, wat, wat, wat is daar dan de oorzaak van? Ja, ik ga dat op dit moment niet analyseren. Um, ik denk dat uh, Job daar zelf het nodig over gezegd heeft in zijn persconferentie. Uh, in de kern komt het erop neer dat je onvoldoende doorbreekt... Uh, on onvoldoende invloed kunt hebben in het politieke debat... Partij van de Arbeid geluid uh, helder en offensief uh, erin kunt krijgen. Uh, dat, zijn, dat is een vorm van effectiviteit. Hè. Als je het over effectiviteit in de politiek, dan is het een breekje door. Uh, het doet je geluid er voldoende toe. En dat moet wel. We zijn wel de Partij van de Arbeid. Het moet er toe doen. U bent vice-fractievoorzitter. Volgt u hem op? Nee, ik ga alleen maar als waarnemer, totdat we een nieuw fractievoorzitter hebben, zorgen dat de zaak gewoon draait. Dat het werk gedaan wordt, dat de Partij van Arbeid er ook in de tussentijd blijft staan. En u bent geen kandidaat om hem echt op te volgen? Nee, ik ben geen kandidaat. En wie zijn dat wel? Dat weet ik niet. Dat is aan de fractieleden zelf om zich die vraag te stellen en zich vervolgens te kandideren. En uiteindelijk is het aan de leden um, om een beslissing te nemen. Maar de fractie kiest toch zijn eigen voorzitter, dat doen toch de leden niet? Dat is zo, maar in de Partij van Abad is het zo dat de politiek, leden, de politiek leider wordt gekozen door de leden. Het dus partijbestuur heeft ook onmiddellijk gezegd, de nieuwe politiek leider wordt ook gekozen door de leden. En dan moet hij uit de fractie komen op dit moment, zo is het wel. Dus alleen mensen uit de fractie kunnen zich kandidaat stellen. En natuurlijk moet die functie dadelijk samenvallen met het fractievoorzitterschap. En dat wordt dus Diederik Samsom of Martijn van Dam. Nou, ik hoor heel veel namen, uh, dus het kunnen er nog veel meer zijn. Uh, ik geloof niet dat het aantal kandidaten bij voorbaat uh, gelimiteerd is. Nee, dat geldt dus wel voor Jeroen Dijsselbloem in gesprek met verslaggever Wilco Boom. PvdA moet op zoek naar een nieuwe leider. Mark-Robin Visser ontbijt vanochtend met jonge PvdA-talenten. Die in ieder geval van zichzelf vinden Mark -Robin, dat ze midden in de maatschappij staan. Midden in de maatschappij staan, zeker. En ook vooral vooruit willen kijken. Dat is toch ook wel de stemming hier vanochtend aan de ontbijttafel in Utrecht. Eh, Cohen is afgetreden, daar kan je van alles van vinden. Maar we moeten vooruit. Marleen Hagen gaat ook vooruit in de Partij van de Arbeid hier in Utrecht als raadslid. Ja, klopt. Ja. Vooruit kijken, inderdaad. Uh, gisteren was een treurige dag. En vandaag kijken we weer vooruit uh, naar hoe we als Partij van de Arbeid verder gaan... En, uh, nou ja, als je... Maar er hoort, hoort er ook niet een analyse bij van wat er gebeurd is? Dus is, dat, is dat niet verstandig? Ja, natuurlijk uh, moet je dat doen. Maar ik denk, je moet niet te veel navolstaren. Uh, er zijn heel veel problemen in Nederland in de wereld. Ja. Uh, die willen we oplossen als Partij van de Arbeid. Daarvoor zijn we hier op aarde. Uh, dus laten we daar snel mee beginnen. En uh, uh, de, de leiderschapscrisis uh, op een goede manier doorkomen... door een goede opvolger te kiezen... En ik ben blij dat Spekman heeft gezegd dat wij daar als leden ook in mee mogen spreken. Daar ben ik heel enthousiast over. En uh, ja, ik zie dat wel zitten. Wethouder Kraaienveld, jeugd en onderwijs in Hardingsveld, giessendam Hoe kijkt u daar tegenaan? Uh, nog steeds uh, optimistisch. Natuurlijk is het goed om hierover na te denken, wat hier gebeurd is. Uh, maar ik als wethouder en alle raadsleden in het land moeten gewoon heel hard weer vandaag aan het werk om ons uh, werk daar te, te doen. En, en, nou ja, goed. Ik zie dat ook wel zo, dat uh, jongeren steeds uh, uh, meer verantwoordelijkheid moeten nemen in de samenleving. Ik probeer dat te doen door als wethouder toch op jonge leeftijd deze kans die ik heb gekregen met beide handen bij te pakken. Ik denk, de samenleving verandert enorm snel. En dat vraagt gewoon ook dat jongeren hun stem laten horen. En vanochtend hebben wij dat mogen doen met een aantal jonge uh, PvdA-politici hier op de radio. Ja, uh, goed, de samenleving verandert heel snel. Dat zou toch eigenlijk moeten impliceren dat een partij ook mee moet bewegen en veranderen, of niet? Nou, soms moet je in de vorm uh, je wat aanpassen. Daarom ben ik blij met Spekman als partijvoorzitter... die, als het om de vorm gaat, hè, een activistische partij voorstaat. Daar ben ik heel blij om. Uh, maar qua inhoud zijn de oude idealen van solidariteit, uh, vrijheid en emancipatie... nog steeds hoog in het vaandel en ja. dat blijft. Die blijven houdbaar. Die blijven naar mijn idee altijd houdbaar... en worden alleen nog maar belangrijker in de moeilijke economische tijd... die we al doormaken en die erop als afkomt. En dat betekent gewoon dat we het niet kunnen permitteren voor de toekomst... om rekeningen door te gaan schuiven naar jongere generaties. Ook niet dat we toe gaan staan dat er tussen jong en oud en allerlei tegenstellingen uh, uh, opkomen. Wij zullen als jongere generatie voorop, wat mij betreft... Uh, deze uitdagingen voor de toekomst aankomen... Ja. zodat er niet alleen onze generatie een goede toekomst heeft... maar ook de generatie die wij achterlaten. Nou, ik denk dat wij de toon voor het komende ledencongres wel een beetje gezet hebben hier in uh, Utrecht. Wat denken jullie, Marcel en Lara? Ja, laten we het maar eens uh, in Den Haag gaan proberen, Marco weer vissen. Want de fractieleden die komen terug van de recess. En in de wandelgangen van de Tweede Kamer is ook onze verslaggever Marcel Bril. Marcel. Terug van het recess en dan moeilijke gesprekken voor de boeg hebben? Ja, dat, dat denk ik wel. Um, ik sta in de wandelgangen. Inderdaad, er is nog weinig activiteit hoor. Want de vergadering, de fractievergadering waar ze voor terugkomen... Uh, die begint rond half elf. Een aantal Kamerleden druppelt hier al wel binnen. Maar die zijn nog niet heel erg mededeelzaam. Maar verder zijn het vooral de medewerkers van de Kamerleden... die aan het werk zijn. En qua activiteit dacht ik eventjes toen ik een aantal bouwvakkers zag... Uh, die richting de Kamer van Jobco hen gingen... dat die onmiddellijk ook de Kamer van hem gingen maar dat was niet zo. Is mij verzekerd, want nee, er was iets verkeerd en mis met het raam van de Kamer van Cohen. Daar moesten ze even naar kijken, werd mij gezegd. Um, nou ja, over een uur begint die fractievergadering. Dat uh, wordt een uithuilsessie, zoals het uh, gezegd wordt. Even napraten over wat er allemaal gebeurd is en hoe het nu verder moet gaan. Het is niet de verwachting dat er nou uiteindelijk een leider gekozen gaat worden vandaag, want daar gaan de leden over, is al vrij veel over gepraat. Um, net kwam Atje Kuiken, een van de Kamerleden van de PvdA, ja, al wel binnen, heel vroeg, uh, wat uh, uh, dat betreft, omdat het pas over een uur begint. En ik vroeg haar wat het voor een fractievergadering wat haar betreft zou worden. Nou, dat gaan we zo even horen, dat weet ik nog niet. Dus, uh... Maar er zal vandaag nog geen leider aangewezen worden? Nee, we krijgen een ledenraadpleging, dus uh, dat is pas in uh, maart. Maar het is in ieder geval wel goed om elkaar nu natuurlijk even te zien. Wat, uh, wie moet het wat u betreft worden? Oh, daar heb ik nog geen uh, uitgesproken voorkeur over, dus uh, daar gaan we rustig even over nadenken. Maar bent u zelf beschikbaar? Ik ben in ieder geval zelf niet beschikbaar, dus uh, dat scheelt weer. Dat is in ieder geval één minder. Hoe uh, duidt u nu de situatie in de Partij van de Arbeid? Nou ja, kijk, ik heb vannacht broerd geslapen. Uh, leiderschapswisselingen zijn nooit leuk. Uh, dus buitengewoon uh, vervelend. Uh, en ik ben blij als zometeen de krantenkoppen niet meer gaan over de Partij van de Arbeid... maar wat wij vinden. En uh, dat moet zo snel mogelijk weer gebeuren. Ja, die hoop, die snap ik van Adje Kuiken, een van de PvdA-Kamerleden. Maar toch zal dat waarschijnlijk nog niet zo zijn. Ze zegt het zelf al, in maart, midden maart, 16 maart... wordt pas bekend uh, welke uh, kandidaten de leden steunen. Nou, daarvoor heb je nog allerlei debatten. Uh, je hebt nog uh, mensen die zich kandidaat kunnen stellen... vanuit de fractie tot volgende week dinsdag. Dus ja, ik denk dat de krantenkoppen nog wel even blijven spreken... over het interne gedoe bij de Partij van de Arbeid. Vandaag begint dat uh, dus met een uiterhuil sessie En wellicht horen we vandaag ook de eerste de kandidaten die zeggen, wij gaan het doen, maar dat blijft even afwachten. Goed, jij gaat ze in ieder geval opvangen, die fractieleden Marcel Bril. En later horen wij jou uh, terug, uiteraard op Radio 1. En zo zijn we aan het eind gekomen van het Radio 1-journaal voor uh, dit moment. Uiteraard zijn we er morgen weer. We wensen u een hele fijne dag. Uh, Sven Koekman, wat zit er in jou. Uitzending vanochtend. Goedemorgen, Lara. Goedemorgen. Job Cohen en zijn vertrek. Ook wij gaan erover doorpraten. En, en niet alleen over de nieuwe mannen of vrouwen die dat van hem moeten overnemen... maar ook wat moeten die in hemelsnaam gaan zeggen ja. dan. Mm. Daarover gaan we doorpraten. En over de laatste dagen van Job Cohen als fractievoorzitter. Wat heeft zich daar nou allemaal precies afgespeeld achter de schermen? Verder is er weer een Kennedy die de Amerikaanse politiek in wil. Deze keer is het Joseph P. Kennedy III. Kortweg Joe Kennedy. En dat is dezelfde naam als van de vader van... Jack Kennedy, ja, John ja. F. Kennedy. Ja, ja, ja. Uh, en was. jullie waren al in slaapgevallen. Ja, na deze ik was nu bezig hebben. met andere dingen. En naar nou, voedselbanken <laughs> voor mensen komen er ook nee. steeds... Uh, heel graag. Uh, komen er ook steeds meer voedselbanken voor dieren. Dat en meer zometeen. Goedemorgen Nederland, eerst nu het nieuws van half tien. Hier is Jan van der Putten. Radio 1. Het NOS-journaal. De Woonbond en de Vakcentrale FNV zijn woedend over het kabinetsplan om de huren te verhogen voor huishoudens met een inkomen boven de 43.000 euro. De bonden noemen de verhoging van 5% onacceptabel bot. Met de maatregel hoopt het kabinet de doorstroming op de huurmarkt te bevorderen. TNT Express heeft vorig jaar een verlies geleden van 270 miljoen euro. In 2010 boekte het bedrijf nog een winst van 66 miljoen Pakjesbezorger was vorig jaar veel geld kwijt aan de integratie van bedrijfsonderdelen in Brazilië. En TNT Express heeft veel last van de recessie. Minister De Jager van Financiën noemt het nieuwe reddingspakket voor Griekenland een programma met risico's. Volgens hem is het erg belangrijk dat Griekenland het programma strikt volgt. De lening van 130 miljard, waar Brussel vannacht over eens werd, is volgens de minister genoeg tot 2014. En in Afghanistan zijn protesten uitgebroken... nadat buitenlandse troepen Korans hadden verbrand... bij een luchtmachtbasis, vlakbij Kabul. Meer dan 2000 woedende Afghanen verzamelden zich... bij die luchtmachtbasis en gooiden met Molotov cocktails. En de Amerikaanse commandant van de troepen... heeft excuses aangeboden voor de verbranding. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie, er staan nog drie files. Eentje op de A7 Groningen richting Herenveen. Tussen knopen Julianaplein en Hoogkerk 3 kilometer. Op de A7 Hoorn richting Zaandam bij Purmerend ook 3. En op de A15 Europort richting Rotterdam voor Hoogvliet ook 3 kilometer. Dit is radio 1. KRO.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 Wie moet de Partij van de Arbeid gaan leiden? En vooral, wat moet hij of zij gaan zeggen? En is dat dan ook genoeg om die partij weer terug te krijgen in het centrum van de macht? Verder de laatste periode: Job Cohen, wat gebeurde er precies achter de schermen? Weer is een telg uit de Kennedy-dynastie opgestaan om de Amerikaanse politiek in te gaan. Voedselbank voor de hond en de kat in opkomst. En het ochtendhumeur van Diederik Ebbing: het is drie over half tien. Dit is de Cairo met Goedemorgen, Nederland. Marcel Dekker is vanochtend in Den Haag. Het aantal meldkamers voor uw 112-telefoontjes wordt gehalveerd. Dat wordt sneller, maar misschien ook wel iets te hard werken... voor de medewerkers van de meldkamers, zoals die van Haaglanden. Iets waar de bonden zich grote zorgen over maken. Reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgennederland.nl Handjevol namen uh, gaat er rond over de opvolging van Job Cohen. Wie moet dat gaan worden? Wordt het Diederik Samson? Wordt het Ronald Plasterk? Wordt het toch Frans Timmermans? Uh, verschillende opiniepeilers halen uh, verschillende namen uit. Maar één staat er wel bovenaan, dat is Diederik Samson. Maurice de Hond, goedemorgen, Ook in jouw onderzoek? Ja, ook in mijn onderzoek. Het verschil is wel niet zo groot... Het, ga, het lijkt in ieder geval bij de kiezers het, uh, van de PvdA te gaan... tussen Plasterk en Samson. Ja. Nou staat iedereen zich blind op de nieuwe partijleider. Alsof het geluid en het oppositievoeren en het debat aanzwengelen... Uh, zal ik maar zeggen, de enige punten zijn waarop je die kiezers... weer binnen kunt krijgen. Is dat zo? Nee, de Partij van de Arbeid heeft een groot probleem. Het lijkt erg op het probleem van het CDA. Het zijn beide partijen die, laat ik zeggen meer dan 100 jaar geleden zijn opgekomen en een, samen zo'n twee derde tot 70 procent van de Nederlandse bevolking achter zich had. Het was toch een soort emancipatiebeweging van de arbeiders, van de katholieken, die, uh, die eigenlijk massaal dus hun, uh, hun eigen partij stemden en dat al heel lang ook hebben gedaan. Ja. En wat je merkte, dat is eigenlijk al begonnen in de jaren 80, 90... dat dat vaste electoraat langzaam aan het uitstierf... en dat die partijen voortdurend hun kiezers echt moesten werven. En dat zowel het CDA als de Partij van de Arbeid... steeds meer concurrentie kregen van partijen. Ja. Neem de SP, GroenLinks en D66 bij de Partij van de Arbeid. Neem de, neem de PVV en ook de VVD en ook een beetje D66 bij het CDA die een, een deel van die boodschap ook uh, overnamen... en op dit moment uh, door meer kiezers worden gesteund... dan het CDA en de Partij van de Arbeid. Ja, maar goed, ik zag jou gisteravond aan tafel uh, bij Paul Witteman zitten. Daar zat ook de voorzitter van de Jong Socialisten... en daar zat ook het eerste Kamerlid Noten. En die zeggen allemaal, net zoals andere pvda die hier wel eens spreekt... wij hebben een helder verhaal. Wij ja, maar... komen op voor de zwakkeren in de samenleving. De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. Al dat soort dingen. Ja, dat, maar het interessante is, als je dat heldere verhaal nu zegt... er zijn twee dingen over op te merken. Dat is hetzelfde verhaal wat ze ook dertig jaar geleden vertelden... en twintig jaar geleden vertelden en tien jaar geleden vertelden. Maar beide partijen staan nu onder de vijftien zetels... Dus misschien is het verhaal voor hen zelf helder. Voor de kiezer is het niet. En in de tweede plaats, en daar hebben ook die beide partijen last van... in de laatste 20, 22 jaar heeft de Partij van Arbeid 17 jaar in de regering gezeten. En het CDA ook ongeveer iets, geloof ik, iets minder. En waren dus verantwoordelijk voor allerlei daden. Dus die partijen worden niet alleen op dat soort uitspraken beoordeeld... maar ook, en met, misschien namen vooral, wat ze gedaan hebben... toen ze het wel voor het zeggen hadden. Ja. En dan heeft een SP natuurlijk... Een, een, een makkelijker en, en daardoor ook wat voor, voor die kiezer... wat traditioneel de aanhang was van de Partij van de Arbeid. Een duidelijker verhaal. Goed. Laten we er voor het gemak even vanuit gaan... gaan dat Diederik Samson, omdat hij aan kop staat in al die peilingen... Uh, het nieuwe gezicht wordt. Dat de kiezers daar, althans de PvdA stemmers daar ook voor zijn. Want die gaan nu een, dat is een staatsrechtelijk novum... formeel kan het helemaal niet, een uh, bindend advies aan de fractie uh, uitbrengen. Hè? Die moet, moet dan in feite naar de achterban ja. luisteren wie dan de, de nieuwe voorman of voorvrouw wordt. Maar laten we uitgaan van Diederik Samson. Hij is fractiesecretaris, hij is van alle markten thuis... hij kan een goed sociaal-economisch debat voeren... hij kan een goed milieudebat voeren en hij is fel in het debat. Stel nou dat hij het fantastisch doet. Gaat die partij dan meteen binnen een paar weken... weer stijgen naar, laten we zeggen, 223 zetels? Nou, een stijging, mag ik zeggen, <coughs> naar 20 zetels zou kunnen. Maar bijvoorbeeld dan halen ze misschien een deeltje terug van D66... een deeltje terug van GroenLinks. Maar wat waar eigenlijk de, de, de, de, de, de oude PvdA-kiezer zit, dat is bij de SP. En dan blijf je toch ook, als je Diederik Samsom bent, dan moet jij uitleggen dat, je, dat de Partij van de Arbeid is voor de steun aan Griekenland. Het overgrote deel van de kiezers, van de ex-PvdA-kiezers ex die nu bij de SP zitten, willen helemaal niet dat er zoveel geld naar Griekenland gaat. Die vinden dat dat, die vinden het erg dat de pensioenen worden gekort. Die vinden het erg dat de PGB minder wordt. Die vinden het erg, ja, wat er nog meer welke maatregelen binnenkort gaan komen. Ja. En die, die, die, die voelen zich veiliger bij Roemer en de SP. En ja. hoe, hoe zou dat, dat ook... nou oplossen, dat weet ik niet. En is dat ook niet omdat Roemer en Marijnissen en al die anderen van de SP... al vanaf de jaren 70 precies hetzelfde noemen, roepen op al die thema's? Precies hetzelfde, al die jaren. Ja, maar ook dat tegelijkertijd uh, sinds 2008 de, de, de financiële crisis is geweest... en dus de overheid nu zeker minder geld beschikbaar heeft voor de mensen... ja, dan merk je dat mensen die onzeker zijn over hun, over hun inkomen... en dat zijn er heel veel in Nederland, meer dan de helft van de kiezers... is heel onzeker over hun inkomen, ja. voelen zich dan meer gesteund... en veiliger bij de, bij de SP. Mede ja. ook, inderdaad. Als de SP ook tien jaar in de regering had gezeten... Ja. dan hadden ze niet in deze relatief complexe comfortabele positie gezeten. Hoe belangrijk is authenticiteit tegenwoordig? Dat is, al, dat is sleutel voor alle... Voor alle... Uh, politieke leiders en dat maar... geldt dus voor de leider, maar dat geldt dus ook voor het gedachtegoed. Ja, maar het is geld voor authenticiteit, het geldt authenticiteit geldt vooral voor de leider. Ja. Nou, ik en... vraag het omdat de Partij van de Arbeid natuurlijk de afgelopen, uh, nou, ik weet zeker vanaf uh, midden jaren negentig, want er, dat, dat, daar ben ik vaak genoeg, uh, laten we zeggen met de neus op gedrukt... Uh, kiezersonderzoek heeft gedaan, focusgroepen heeft uh, georganiseerd. Namelijk wat wil die kiezer van ons horen en dat is die partij gaan roepen. De SP heeft dat nooit gedaan. Ja, ik weet niet of dat, dat zo is. Wat het grote probleem volgens mij voor de Partij van de Arbeid is geweest. En nog steeds. En ook als ik bijvoorbeeld met, met leden van die partijen spreek. Want ik geef nog eens een lezing bij verschillende partijen. Ook bij de Partij van de Arbeid. De Partij van de Arbeid is vooral een bestuurderspartij. Je ziet veel in, in, in hun denken en doen. En dat zie, zag je ook met Cohen. En eigenlijk ook in de positiekiezing van de Partij van de Arbeid. Waar je ergens in het achterhoofd merkt. Ja, maar als wij ook nu in de regering zaten. Dan hadden we misschien dit ook wel gedaan. Ja. En daardoor kan je niet een duidelijk alternatief neerzetten. Kijk wat er gebeurd is rondom het pensioendebat... Uh, waarin de Partij van Arbeid de regering gesteund heeft. Ja. Kijk wat er gebeurd is rondom Europa. Ja. ja ik, ik vond het verbazingwekkend. Niet zozeer dat de Partij van Arbeid uiteindelijk... Uh, de, de regering steunt ten aanzien van Europa... maar dat ze er niet heel expliciet een aantal dingen hebben uitonderhandeld... en hebben bijvoorbeeld gezegd... wij steunen wel de steun aan Griekenland... maar daarvoor in ruil willen wij van uw regering bijvoorbeeld dat de kortingen op de PGB worden afgeschaft. Ja, dat zijn de persoonsgebonden budgetten. Ja, en, en, en dan merk je van... Ja, dat, dat is een soort onduidelijkheid die de kiezer onmiddellijk afstraft. Ja, goed. Met andere woorden, ze moeten dus gewoon leren oppositie te voeren. Ja, maar zelfs dan zitten ze nog steeds met de concurrentie van de SP en Roemer. Ja. En, en dan is het, ja, wat is nou nog het unieke verhaal? En alsof wat ik dan hoor, en ook gisteravond... dan hoor ik gewoon iets van de romantiek van het verleden... en van de prestaties van het verleden. En die moeten we nu ook in de toekomst kunnen doen. Ja. Maar daar heeft de kiezer helemaal geen boodschap mee. Maar zeg je nou met voor woorden dat ze daar beter het licht kunnen uitdoen? Nou ja, ik denk dat veel partijen moeten nadenken van... wat, wat is onze toekomst? Kijk, neem, neem Ascher, die, die wordt ook hoog geacht door, door ja, mensen. we weten helemaal nog niet of die wil. Nee, maar stel dat hij zou willen, dan denk ik ook... ja, maar dat is toch ook meer... dat lijkt me een goede en bestuurder. Ja. Maar dat is ook meer eentje waarvan je denkt... nou, dat is meer D66 GroenLinks. Misschien, misschien zou zonder Kamerervaring is een bestuurder... is geen oppositieleider geweest. Ja, maar, maar die misschien dingen zou... die ook aan Cohen kleefden. Ja, maar dat zie je bijvoorbeeld ook bij, bij die, die jonge mensen... zoals gisteravond ja. ook aan tafel zat. Dat zijn mensen die met veel uh, hart ergens voor staan. In allerlei partijen zie je dat. Maar wat doen die dan? Ja, die gaan dan... Waarschijnlijk hebben ze meer met elkaar. Dat is ja. de Facebook-generatie. Ja. Maar wat gaat er in? Dan gaat de een naar de Partij van de Arbeid en zich daaraan voegen. En de ander gaat naar het CDA en ja. zich daaraan voegen. En ik denk dat, dat we zeker in de samenleving van vandaag meer behoefte hebben om op een andere manier ons te organiseren. Ja. En dan zie ik helemaal niet in wat dan nog uh, de echte toekomstwaarde is van de PVDA of van het GroenLinks of van D66 of van het CDA. Met andere woorden, uh, het antwoord op mijn vraag zou kunnen. Het licht uit doen luidt ja. Nou ja. Ik denk wat er beter kan gebeuren is dat mensen uh, binnen die verschillende partijen... vooral ten opzichte van elkaar kijken waarin, waarin kunnen we elkaar kunnen vinden. Ja. En dat er dan een soort hervorming komt van ons partijstelsel. Maar is het Want... dan niet tot slot zo dat wij... Kijk, wij, wij, de, wij zijn de extreme gaan opzoeken in het politieke landschap. Per saldo zijn wij eigenlijk al een, bijna een tweestromenland aan het worden. Want het, het politieke midden is zo goed als leeggegeten inmiddels... als je de peilingen ook van jou uh, mag geloven. Dat iedere partij die niet aan een flank zit, dat die eigenlijk geen voortbestaansrecht heeft. Ja, dat, dat, dat durf ik ook nog niet precies. Want uiteindelijk moeten we... om te regeren moeten we weer over het midden heen. Maar... In ieder geval is het niet zo dat het in het belang van het land is... om met acht verschillende partijen te zitten... waarvan nog een deel relicten van het verleden zijn en nieuwe groeperingen. Bij de volgende verkiezingen gaan we het record van België verbreken. Ja, goed. Onbestuurbaar land dus, dat is dan het vooruitzicht. Even terug naar de Partij van de Arbeid om het even samen te vatten. De nieuwe leider, althans de voorlopige leider... die moet dus eigenlijk leuker zijn dan Emile Roemer. Die moet een beter verhaal hebben dan Emile Roemer. En die moet veel beter zijn in het debat dan Job Cohen. Ja, ik, uh, dat, is dat is een keurige omschrijving, Maar zelfs dan zit hij ook nog altijd met de erfenis van de Partij van de Arbeid... waarvan een deel van de kiezers zegt, het is een leuk verhaal wat ja. je vertelt. Ja. Maar zodra je in de regering komt, zoals bijvoorbeeld in 2006... je met balkende ging regeren, ja. wa wa was je in je daden toch anders dan je woorden. En het verleden kan je niet uitvlakken. Je moet wel verdraaid ambitieus zijn om dat te willen. Dankjewel, Maurice de Hond. Graag gedaan. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. De koninklijke familie is geroerd door alle steun en medeleven die ze kreeg na het ski-ongeluk van Prins Frizo. Maar wat gebeurt er eigenlijk met al die kaartjes, tekeningen en andere blijken van medeleven? Het antwoord komt van koninklijk huisdeskundige Reinildis van Ditshuizen. Ik denk dat er dan overleg wordt gepleegd, telefonisch over wat komt er allemaal binnen, hoeveel is dat. En dat er dan of alles, afhankelijk van de hoeveelheid of een selectie, naar leg gaat. Want er gaat namelijk geregeld iemand heen en weer vanwege het kabinet der koningin en anderen. Dus dat kunnen die meenemen. En dat ze dat dan kunnen bekijken. En ik denk dat ze daar heel blij mee zijn, zowel de kleintjes, de prinsesjes als de ouderen. om dan Dat geeft natuurlijk steun en troost om dat te bekijken hoe de mensen moeite hebben gedaan om hun medeleven te uiten. Ik denk echt dat dat echt hen steunt. Want ze kunnen natuurlijk deze week weinig doen. Ze kunnen wel gaan uh, uh, skiën, maar het is natuurlijk allemaal ja, niet vrolijk. Uiteindelijk zal, uh, en ook afhankelijk van de hoeveelheid... Kom, komen dit soort dingen altijd in het Koninklijk Huisarchief. Dat staat achter Paleis Noordeinde. Daar worden bewaard de stukken van de koninklijke familie. Dus daar zou ja, een groot deel of alles of een klein deel... definitief bewaard kunnen blijven. Al oh dus Rijnildis van dit huizen heeft u ook een vraag bij het nieuws... mailt u ons dan vooral naar goedemorgennederland.nl voor uw vraag van vandaag. Gaan we weer terug naar Den Haag. Terug naar Marcel Dekker. In de meldkamer van de politie Haaglanden, eh, Ewald Pelt... een zenuwcentrum voor het... Eh... Politiewerk, kun je wel zeggen? Dat is het absoluut. Uh, hier komt alle spoedverkeer binnen, alle 1 en 2 uh, telefoontjes komt hier binnen. En ook hier worden alle uh, voertuigen aangestuurd en die worden naar een, uh, naar een melding uh, gezonden. En dat gebeurt allemaal vanaf hier. Ja. Een vrij grote ruimte kan je wel zeggen met, uh, met nou ja, uh, een medewerker die omringd wordt door schermen. Het is een beetje opgedeeld, hè? politiewerk, brandweerwerk. Ja, dit is een uh, gecolokeerde meldkamer, zoals het heet. Dat betekent dat hier de politie zit, uh, de ambulancedienst en uh, de brandweer. En die doen allemaal hun werk vanaf hier. En hier komen al die meldingen binnen en worden ze verwerkt... en worden de voertuigen uh, naar de, de meldingen gestuurd. Ja. Nou, De minister van Veiligheid, Ivo Opstelten, besloot gisteren... om het aantal uh, meldkamers van 25 terug te brengen naar uh, 10... Alles als onderdeel van die politieorganisatie die nu nog 26 korpsen telt, maar straks dan 10. En dat betekent, meneer Belt, een andere manier van werken ook voor die meldkamers. Ja, dat betekent inderdaad een andere manier van werken. Dat betekent in ieder geval uh, dat we veel meer afhankelijk gaan worden van systemen. Uh, wil je lokale kennis houden, uh, dat betekent ook dat je daar, uh, dat je daar moet investeren. Dat betekent ook dat je uh, één voordeel voor heel Nederland wilt zijn op de 112, en Dat betekent dat je allemaal hetzelfde moet gaan werken aan de voorkant. Dat uh, betekent ook dat je, je protocollen moet gaan aanpassen, je die gaan aanpassen met de achterliggende organisatie. Uh, kortom, het is een hele grote organisatie die daar aan zit te komen. Afhankelijk van systemen bedoelt u dan afhankelijk van techniek? Ja, afhankelijk van techniek ook. Um, uh, ook omdat je natuurlijk uh, gebiedskennis wil je houden uh, bij de medewerker. Ja, dat is natuurlijk niet al meer te organiseren als het groter wordt. En dan word je steeds afhankelijker van, ja, um, uh, moderne techniek. Ja. Een nieuwe manier van werken op heel wat minder plekken dan nu het geval is. Gerrit van den Kamp van de politievakbond ACP. Dat betekent uh, dat u zich daar zorgen over maakt. Uh, waarom? Nou, het is op goed dat we naar zo'n meldkamerspreiding in Nederland gaan. Technologisch ook goed. Maar voor collega's is dat onduidelijk waar zij komen te werken. Afstanden in sommige regio's zijn erg groot. Soms al 150 kilometer of meer. Uh, ja, en dan vraag je je wel af, waar zit ik over anderhalf jaar? Uh, en hoe gaat dat dan? Heel simpel, dus mensen die bang zijn voor hun baan... omdat je straks maar veel minder meldkamers hebt. Ja, dat klopt. We hebben er nu 26. We gaan terug naar 10. Uh, en dat betekent dat ze gecentreerd gaan worden in de nieuwe regio's. Um, maar dat betekent voor collega's vaak hele grote reisafstanden. En dan ook de vraag van, ja, kan en wil ik dit werk nog blijven doen? De meeste mensen die op meldkamers werken, doen het werk heel erg graag. Uh, omdat je aan bovenop alles wat gebeurt uh, ziet en meemaakt... Um, maar ja, op het moment dat dat, dat onzeker is en onduidelijk is... Ja, dan gaan collega's kiezen voor ander werk. En dat zie je dus ook. In nogal wat meldkamers hebben we problemen met de bezetting. Ja. Maar ook die afhankelijkheid van technologie... zoals uh, zojuist door meneer Van Belt ook al werd uh, aangegeven. Uh, maakt u zich daar zorgen over? Dat straks uh, ja, de gewone politieagent achter die schermen... het heel moeilijk krijgt om zijn werk nog goed te doen? Ja, voor de collega's op straat is het natuurlijk cruciaal... dat de systemen het altijd doen. Dus wij hebben ook uh, gesprekken over... hoe gaan we die veiligheid garanderen? Kunnen meldkamers ook dingen van elkaar overnemen als systemen uitvallen. Dus zogenaamde backup systemen. Nou, daar wordt allemaal naar gekeken om het risico van uitval zo gering mogelijk te houden. Ja, dat, dat stelt hoge eisen, is technologisch ingewikkeld. Maar voor de veiligheid... Ja, wat de... wilt u eraan gaan doen? Nou ja, we hebben tegen... Want het is een feit dat uh, het aantal meldkamers terug moet worden gebracht. Dus, ja, ja... dat is prima. En wat we al gezegd hebben tegen de minister ook, dat kan prima. Als je maar regelt dat die overlap opgelost wordt. En dat uh, systemen elkaar kunnen opvangen. En dat de uitvalgerisico zo gering mogelijk is. Ja. Maakt u zich daar zorgen over, meneer Belt, dat het werk ja, toch zwaarder wordt en dat er dan fouten worden gemaakt? Um, het werk wordt wel zwaarder. Of er fouten worden gemaakt heeft ook te maken met hoe goed we uh, dat gaan in, uh, inkleden, hoe goed we dat gaan reorganiseren feitelijk. Uh, op den duur zie ik er duidelijk een kwaliteitswinst in. Ja. Wanneer gaan we het weten? Of het allemaal goed valt? Uh, hopelijk zo snel mogelijk, want collega's willen duidelijkheid. Dank u wel. Dank u wel, dat waren de laatste woorden van Marcel Dekker. Straks weer is een telg uit de Kennedy-dynastie opgestaan om de Amerikaanse politiek in te gaan. Zijn naam, Joe Kennedy. Maar eerst. 3, 2, 1, go. Deze dag, 2002. Verhuist in Nederland een held in Indonesië en daar werd hij vandaag in stilte begraven: Jan Ponke-Prinsen. Deze dag, in 2002, vandaag precies tien jaar geleden... overleed de landverrader, althans in de ogen van sommigen... en de mensenrechtenactivist Ponke Prinsen. Prinsen liep tijdens de politionele acties over... van het Nederlandse naar het Indonesische leger. Zijn broer Kees Prinsen had aan de Hollandse kant gevochten... en beschrijft wat hij voelde toen hij dat hoorde. Je bent dan geschokt. En deze dat hij dan gedeserteerd is. Dus dat wisten we ook niet... En dat hij een uh, onderneming had overvallen. En dan weet je dus, de buurt is tegen je, dat, dat uh, is, is geschikt ervan. En ik dacht, omdat ik zelf met de Mariniers was uh, geweest, van 45 tot uh, 48, als je deserteert, dan uh, in, in oorlogstijd, dan krijg je de dood zelf. Dus ik ik moet hier uh, aan een, een generaal, dat hem iets in zijn hersens moest zijn geslagen... dat hij dit uh, nooit zou gemeend hebben. En, en, en zo, ik, ik heb een brief zelfs nog. Schammerd op dat ik hem ooit geschreven heb. Nou, en in die periode is men gaan praten over keus. Uh, wat doe je? Wat doe je in zo'n situatie? Ik, ik, ik, ik kon het niet anders zeggen. Ik zei, kijk, als ik Indonesiër zou zijn en ik dacht dat... ...dat dit uh, mijn land was en dat ik recht had, dan zou ik echt voor die zaken die vrijheid vechten. Dat de graaf suggereerde dat hij uh, op Hollanders schoot een uh, geslachtsdelen afsneed en in de mond stopte. Die is allemaal niet waar geweest geweest. Ik bedoel, ik ben hier in alle gerustheid te kunnen beweren dat ik nog nooit een Nederlandse militair in een val heb gelopt. Het merendeel van de militaire activiteiten bestaan uit het overvallen van Indonesische posten. Dus ik ben... Uh, Monster op een boot van de Rotterdam Soloit. In Singapore. Of in uh, Cairo, heb ik een uh, briefje op de bus dat ik in de Aantocht was. En uh, toen ik daar kwam, stond hij met een paar andere deserteurs aan de kade om op te wachten. En toen hebben we natuurlijk avonden gepraat over wat er allemaal gebeurd was en waarom het allemaal gebeurd is. Ja, en dan ga je de andere kijk op je boer krijgen. Dan ga je ook merken dat de oorlog die wij gevoerd hebben daar onterecht was. Die mensen, het was hun land. Als je de ene partij kiest, dan kun je niet tegelijk de andere partij kiezen. Wanneer ik begrijp wat hij gedaan heeft, waarom hij het gedaan heeft... dan moet ik me zelf al afkeuren. Mijn gedrag, ons gedrag, dat doe ik nog... En ik neem het nog, uh, onze overheid kwalijk dat ze ons dat hebben laten doen. Aldus dus Kees Prinsen, de broer van Ponkenprinsen... die vandaag, precies tien jaar geleden, overleed. En dit is Chris Isaac. Hij toch naar Memphis, Tennessee ging zitten in de Sun Studios... waar Elvis Presley bijvoorbeeld bij Sam Phillips, de platenbaas... daar ooit wereldberoemd werd. En ging zingen My Baby Left Me. Hij is er wel van opgeknapt trouwens. Yeah, man! Zeg uh, my baby left me, ook bekend als that's alright little mama. En de luisteraarvraag luidt, wat was de B-kant van de single die Elvis Presley opnam? U kunt reageren op Goedemorgen goedemorgennederland.kro.nl we gaan uh, om zes uh, minuten voor tien naar de Verenigde Staten... terwijl u nog steeds luistert naar de Caro op Radio 1. Er is weer een telg uit de Kennedy-dynastie opgestaan... om de Amerikaanse politiek in te gaan. Deze keer is het Joseph P. Kennedy the Third, kortweg Joe Kennedy. Hij wil het Amerikaanse huis van afgevaardigden in... en gebruikt daar de achtertuin van de Kennedys voor. De staat Massachusetts namelijk. En die gebruikt hij als springplank. Michiel Vos, goedemorgen. Joe Kennedy, legendarische naam. Dat was de vader van John F. Kennedy ook. Hè, die heet ook Joseph. Uh, ja. Heeft hij hetzelfde karakter een beetje? Nou, Hij ziet er niet hetzelfde uit. Hij heeft rood haar en hij is wat uh, zacht... Uh... Besproken. Hij is iemand die wat, wat, wat, wat genuanceerder, wat, wat zachter overkomt... dan zijn oudooms ooms en zijn grootvaders... en al die mensen uit de Kennedy-familie... die zo beroemd zijn geworden inderdaad in de politiek. Maar hij komt inderdaad uit Massachusetts... en hij eh, wil eh, congreslid worden van het district... waar John F. Kennedy in 1927 is geboren. Dat is vlak buiten Boston. Dus op zich, dat is allemaal de achtertuin inderdaad... zoals je zegt, van de Kennedys. Ja, en waarom wil deze man dat? Nou, Deze man zegt dat de fairness in Amerika is verdwenen. Dat, het, dat Amerika niet meer op genoeg opkomt voor de working class. En hij vindt dat een gemis. En dat vindt hij een gemis dat, omdat hij ook in zijn familie zit. Hij zegt zijn familie heeft een lange traditie in het opkomen. Hè, hoewel ze natuurlijk zelf rijk en, en vermogend zijn. Maar opkomt voor de working class. En hij wil um, de fakkel overnemen. En weer in publieke dienst. Nadat hij, hij is nu begin dertig. Nadat hij een tijdje lang als aanklager, openbaar aanklager... ...officier van justitie heeft gewerkt en ook dit... Ja score heeft gezeten, wil hij nu de politiek in. Ja, en de vraag is, uh, is het een echte Kennedy in uh, doen en laten? Ja, dat, dat, dat, moet, dat moet blijken. Wat tot nu toe is gebleken, is dat hij uh, in ieder geval de naam Kennedy uiteraard wel draagt, maar daar niet zomaar uh, gebruik van maakt. Hij nee bij kiezers, is het al bekend dat hij uh, gewoon de handen schudt en gewoon hard aan het werk gaat om uh, de gunsten van de kiezer te winnen in een verkiezing die hij gewoon ook nog moet winnen. Hij heeft dan weliswaar natuurlijk de grootste naamsbekendheid van alle kandidaten in dit district. Maar hij moet het ook nog maar gewoon even winnen. Het kan ja. ook een republikein worden in dit district. Jazeker. Maar ik vraag het met name omdat uh, familietraditie en familiewaarde ook hoog in zijn vaandel uh, hangen bij deze Joe Kennedy. Uh, terwijl hij toch uit een familie komt die het bepaald niet neemt met huwelijkse trouw en zo. Ik verwijs alleen maar naar het ondanks verschenen boek van een uh, metresse van John F. Kennedy, nou ja, die hele familie en vader Joe, uh, nou, ik weet niet of die naam vernoemd is, maar in ieder geval had dezelfde naam, die, uh, die stuurde zijn zoon zich ook daadwerkelijk op aan, toch? Om uh, uh, zoveel mogelijk vrouwen te veroveren. Nee, je hebt helemaal gelijk. En natuurlijk, wat dat betreft, zijn, zijn naam zal zowel een aanwinst, maar ook een horde zijn. En, en, en, en, en inderdaad, en je kunt uh, bijna de krant niet meer openslaan tegenwoordig. Of er is wel niet iemand die naar voren komt. en die een soort schandaal tussen aanleidingstekens uh, te openbaren heeft. over de tijd van John F. Kennedy. toen hij president was in het begin jaren 60. En ja. zo is er laat inderdaad een, een soort. Een, een, een boek verschenen van een uh, stagiaire. die stage liep bij John F. Kennedy. en uh, gedurende zijn presidentschap. 18 maanden lang een seksuele relatie met hem zou hebben gehad. Ja. terwijl hij in het Witte Huis was, terwijl hij president was. en zelfs tijdens bijvoorbeeld de Cubaanse um, de crisis in 1962 met ja. haar op die avonden uh, zelfs met haar zou zijn geweest. En niet ja. met Jackie Kennedy. En je vraagt je zo langzaam aan een beetje af wat deed die president eigenlijk de hele tijd? Behalve um, in dossier staren en het land besturen had hij dus ook veel seks met veel verschillende vrouwen. Ja, goed. De vraag is of het deze nieuwe Joe Kennedy dus zal gaan hinderen. We horen er vast meer van. Vanuit Massachusetts. Dankjewel Michiel Vos vanuit New York. Straks, dames en heren, hoe moet het verder met de Partij van de Arbeid en de de laatste weken van Job Cohen, wat gebeurde er allemaal achter de schermen? En ook katten en honden kunnen naar de voedselbank. Hoort u in het vervolg van Goedemorgen Nederland, zometeen bij de Cairo na Tienen. Heeft u een vraag aan de Rijksoverheid? Ga dan naar www.rijksoverheid.nl. Daar vindt u informatie over uiteenlopende onderwerpen... zoals schoolvakanties, de hoogte van het minimumloon... Huurverhoging, paspoort- en identiteitskaart en ouderschapsverlof. Dus voor deze en andere vragen ga naar www.rijksoverheid.nl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 Bij Carglass repareren en vervangen we niet alleen onze de beste, ook onze service magazijn. Zo kom ik bijvoorbeeld samen met mijn collega's tot in de kleinste dorpjes. Of u nou in het uiterste puntje van Limburg woont, of in het topje van Groningen, we komen gewoon naar u toe om u voor de deur van dienst te zijn. Net wat meer doen, dat doen we graag bij Carglass. Want nu krijgen we 9 van onze klanten voor onze service in huis, en daar maken we graag een 10 van. Carglass repareert. Carglass vervangt. Schat, zullen we binnenkort naar New York vliegen? Mooi hotel en Central Park erbij. Eenvoudig even vliegwinkelen en je reis kan beginnen. Vliegwinkel.nl. Dit is Radio 1.